8 uur, Matej Nijhuis met het NWS-journaal. De Servische televisie heeft de eerste actuele beelden van Radko Mladic laten zien. De oud-generaal Mladic zit op dit moment vast in Belgrado. Op de beelden heeft hij een pet op, een windjack aan en heel wat mank. De onderzoeksrechter zal hem de aanklacht van het Joegoslavië-Tribunaal voorlezen. Daarna begint zijn uitleveringsprocedure, die ongeveer een week zal duren. Het Joegoslavië-Tribunaal wil hem berechten voor oorlogsmisdaden die hij tijdens de Bosnische Burgeroorlog zou hebben begaan. Daarbij hoort ook de massamoord op bijna 8000 inwoners van Srebrenica in 1995. Daarvoor kan hij levenslang krijgen. Mladic werd vandaag na 16 jaar opgepakt in een boerderij in Lazarevo. Een dorp op 60 kilometer van Belgrado. Daar hield hij zich schuil bij familie. Mladic heeft zich niet tegen zijn arrestatie verzet. Het ziet er naar uit dat Nederland langer meedoet aan de missie in Libië...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 In Wit-Rusland zijn twee voormalige presidentskandidaten veroordeeld... omdat ze hadden deelgenomen aan demonstraties... tegen de verkiezingsuitslag in december. Bij die verkiezingen werd de president Lukashenko herkozen. Die verbood demonstraties tegen de uitslag. De presidentskandidaten, een reserveofficier en een advocaat... kregen gevangenisstraffen van zes en vijf en een half jaar. Eerder deze maand kregen twee andere presidentskandidaten... voorwaardelijke gevangenisstraffen. Zij hadden ook meegedaan aan de betogingen tegen het bewind van Lukashenko...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 Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. Goedenavond. Deze donderdag heeft voor een groot deel in het teken gestaan... van de arrestatie van Radko Mladic in Servië. Het zal u niet ontgaan zijn. Als er ontwikkelingen in deze zaak zijn... dan hoort u dat uiteraard meteen hier op Radio 1. Nu gaan we het in elk geval hebben over vrouwen aan de top. Uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat er nog steeds veel te weinig vrouwen topfuncties hebben... en dat het aantal ook veel te langzaam stijgt. Weet we al jaren en toch verandert er helemaal niks. Of te weinig, laat ik het zo zeggen. Mijn gast tot half negen is Elrie Bakker. Doorgedrongen, wel tot die top. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent voorzitter van het hoofdbedrijfschap Ambachten... en van het hoofdbedrijfschap Detailhandel... En, en dat is leuk, u bent sinds vorige week ook... de eerste vrouwelijke voorzitter van de KNVB-afdeling Amateurs. En dan het district Oost. Ja. Topvrouwen voetbal, mooie combi, daar gaan we het over hebben vandaag. Um, er wordt namelijk ook heel veel gevoetbald. Um, weten jullie er vanavond strijden om een plaats in de voorrondes van de Europa League? Ja, dit is sowieso uh, Adel Den Haag uh, speelt uh, tegen? op dit moment. Moet ik heel even nadenken. <laughs> het is uh, tegen FC Groningen. Tegen FC Groningen. En uh, Ronald van der Geer, die volgt die wedstrijd. Het is om acht uur begonnen. Hoe staat het ervoor? Het is 0-0 na vijf minuten. Het waait ontzettend in het stadion en op het veld stormt het. Dan maar dan vooral in het voordeel van Ado Den Haag. Want twee aanvallen al hebben we gezien van de thuisploeg. Met kansen om te schieten voor Kubik. Rendi van Luciano en een schot van Radosavivic. De middenvelder van Ado Den Haag die schoot de bal over. Het is vooral balbezit voor Ado Den Haag in die eerste vijf minuten. ploeg dus die er wat van wil maken vanavond. Ondanks de weersomstandigheden. Met in de basis geen Vicento. Maar Koem Vicento is geblesseerd. Koem is voor hem in het elftal gekomen. Lewin is doorgeschoven naar het middenveld. En immers is de diepe spits tegen FC Groningen. Dat dus te sterk was voor Herakles En nu dus in twee wedstrijden moet proberen Europa te bereiken via ADO Den Haag. Daar is Kieftembel terug van een schorsing. Sparf is op zijn beurt geschorst. Dus die twee kunnen uh, stuivertje wisselen. En Enevolts neemt de plekking van de geblesseerde Holla. Dat zijn de gegevens vooraf. We hebben dus een storm gezien van ADO Den Haag. Zijn nu getuigen van de eerste aanval van FC Groningen na zes minuten. Tadic voorzet schiet de bal. Naast. Nou, kans dus voor Groningen ook gezien. Het is nog 0 nog. En hoe staat het voor bij Helmond Sport Excelsior... waar het gaat om promotie degradatie? Frank Wielaert, vertel het ons. Vijf minuten onderweg. Het is inmiddels al 1-0 voor Excelsior. De eerste beste serieuze aanval was ook gelijk raak. Aanval over de rechterkant. Kion Fernandes die de bal voorgaf. En daar stond Bergkamp Ik denk op twee meter van de goal. Nou, dat is een buitenkansje voor hem. En hij maakte hem ook gelijk af. Helmond Sport dat zo graag wil promoveren. Dat uh, staat dus gelijk op eigen veld achter tegen Excelsior... dat zo graag in de eredivisie wil blijven. Dan zijn ook die verhoudingen... Uh, voor je onmiddellijk duidelijk. Excelsior dus heel goed gestart met dezelfde basiself als die we eigenlijk al jaren kennen. Of eigenlijk al het hele jaar kennen, moet wel netjes zeggen. Zoals we spelen in de eredivisie. Min Roorda, want die is geblesseerd. Min Klaasie, want die is ook geblesseerd. Dus zijn ze wel degelijk gehandicapt. Maar desondanks goed gestart dus in Helmond. 1-0 voor Excelsior. En is er al gescoord bij FC Zwolle en VVV Venlo. En die houdt kamp. Nee, maar geet nog niet. Het is dus 0-0. Nog niet al te veel gebeurd in het uh, mooie nieuwe Zwolle stadion. Uh, met kunstgras. VVV, de eredivisionist, voorlaatste geëindigd. Net nog voor Willem II. Willem II direct eruit. En FC Zwolle tweede geëindigd. Net niet directe promotie. Dat willen ze dus afdwingen via twee wedstrijden tegen VVV Venlo. Zwolle wel veel in de aanval. Nog geen kansen gezien. 6,5 minuten gespeeld. 0-0 bij FC Zwolle tegen VVV Venlo. Twee dingen. En ik zit hier met Elrie Bakker van het hoofdbedrijfschap Ambachten en detailhandel en voorzitter van de KNVB afdeling amateurs district Oost. Een spannende avond voor u. Voetballiefhebster neem ik toch aan. Ja, zeker. Je volgt het natuurlijk altijd. Ja, zeven en... uur zit u met een prak op schoot, zoals dat heet? Uh, zondagavond? Op zondagavond, ja, vaak wel. Als ik niet nog ergens op een voetbal, bij een voetbalwedstrijd ben. Want uh, ik volg natuurlijk met name het amateurvoetbal. En uh, je bent niet altijd om zeven uur al thuis op zondagavond. Nee, maar goed, u houdt dus echt van voetbal. Want u ja, staat zeker. er gewoon de hele dag ja. langs de kant. Ja. En waar kijkt u dan naar? Naar uw eigen kinderen? Uh, ook, ja. Ik heb een uh, zoon en dochter die uh, zelf uh, voetballen. Maar dat begint meestal al uh, vroeg op de zondagmorgen. Ja, ik weet er alles van. Uh, ik ben, ja, precies. Ik uh, ben zelf uh, ook uh, van oudsher betrokken bij een voetbalclub. Want daar is ook mijn liefde voor voetbal uh, ontstaan. Daar ga ik regelmatig naar kijken. Maar ook uit hoofden van mijn functie uh, bezoek ik wedstrijden. Maar zelf nooit gevoetbald? Nee, ik uh, ben natuurlijk nog van een generatie... Uh, toen uh, meisjes- en vrouwenvoetbal pas net opkwam. Uh, bij uh, onze club was dat niet. Uh, ben, ik ben in Groesbeek opgegroeid. Uh, is dat pas veel later allemaal ontstaan. Dus uh, wat ik gevoetbald heb, was vooral met mijn broers... Uh, gewoon op het veldje achter het huis. En, uh, maar niet een competitieverband. Ik uh, wil het met u hebben ook om te beginnen over topvrouwen. Um, want daar zijn er niet genoeg van. Daar komen er ook uh, niet genoeg van, tenminste niet snel genoeg. Blijkt vandaag weer uit een rapport hè, van uh -huh. het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. Nou, Ik was niet verrast, u vast ook niet. Uh, want we werden de afgelopen jaren dood gegooid met dit soort berichten. Ja, Er is veel kritiek op het kleine aantal vrouwen in het nieuwe kabinet... en aan de top van het Nederlands bedrijfsleven. En als ze er al zijn, dan stappen ze vaak vroegtijdig op. Omdat ze niet kunnen aarden in hun mannencultuur. In de top van de politie zijn nog te weinig vrouwen. En nu nog heeft Nederland qua aantallen vrouwen in topfuncties... echt de achterhoedepositie, dus meer vrouwen naar de top. Ja, en dat was tot slot Agnes Jongerius. Ja, we hebben het al jaren over te weinig vrouwen aan de top. Eerst was er jaren dat glazen plafond. He, het lukt ze gewoon niet. Ze waren niet welkom, als het ware. En nu, de laatste jaren, is uh, het verhaal eigenlijk... die vrouwen willen zelf niet. Laat ze toch, laat ze toch zitten. Ja. Maar u bent wel een topvrouw. U werkt bij dat uh, hoofdbedrijfschap Ambacht. U bent daar de voorzitter. Een echte baan, een echte carrièrebaan. Ja. Was dat een bewuste keuze om echt carrière te maken? Uh, nee, het is natuurlijk zo dat je, in een, uh, je zit in een bepaald uh, proces. Hè. Je maakt de ene stap uh, naar de andere. En uh, bij mij is dat zo uh, gelopen. Het is wel zo dat ik uh, zeg maar als kind al heel sterk uh, wist. Van, eigenlijk twee dingen heel zeker wist. De ene was dat ik heel graag kinderen wilde. En die heb ik gelukkig ook gekregen via. En de andere was vier. dat ik. ja, Toe maar, combinatie ja. Ja. met een, een, een hoge baan. Ja. En, uh, en die andere was dat ik uh, heel graag uh, wilde blijven werken. Ik heb denk ik daarin ook een heel goed voorbeeld gehad. Uh, mijn ouders hadden een uh, bedrijf. Mijn moeder werkte altijd uh, mee in, uh, in uh, dat bedrijf. Wat was dat voor bedrijf? Een uh, horecabedrijf uh, in, in Groesbeek. Uh, inmiddels wordt dat door mijn broers uh, voortzetten. Een echt familiebedrijf. Uh, mijn vader en moeder runden dat. En uh, ja, die, Mijn moeder wist ook altijd haar grote gezin. Ik kom uit een gezin van acht kinderen. Te combineren met, uh, met werken. Ja. En, uh, maar was het ook een beetje de bedoeling dat u zou blijven werken? Ook hè, uw moeder had u dat voorgedaan. En was het ook de bedoeling, bent u ook zo opgevoed met: ja, natuurlijk ga jij werken? Uh, het is zeker zo. Wij zijn heel erg gestimuleerd om uh, uh, een studie te doen en om vooral je eigen talenten te ontwikkelen. En. Uh, He, vooral te doen wat je, waar je goed in was, he, om dat ook goed uh, te doen. Dus in die zin zijn we wel gestimuleerd. En ik moet zeggen, ik kom uit een gezin van acht... en die hebben ook allemaal uh, zich gemanifesteerd, uh, zeg maar ieder op hun eigen terrein. Maar uh, het was niet zo van, je moet werken en je moet uh, carrière maken. Dat was het absoluut uh, niet. Maar ik, ik heb wel echt geleerd dat je je talenten moet benutten... en dat je er ook iets goeds mee moet doen. Ja. Um, we begonnen met voetbal uh, en er is nieuws van ADO Den Haag FC Groningen. Wat is er aan de hand, Ronald hey, van der Gier? De MVV. Ronald van der Geer, wat is er aan de hand bij ADO Den Haag? We zijn, uh, we zijn even gestopt na negen minuten. En niet vanwege het noodweer dat is losgebarsten. Want de mensen uh, moesten echt razendsnel naar boven om een droog plekje te zoeken. Maar bij noodweer, ja, dan wordt het vaak ook wat donkerder. En ADO krijgt de lichtmasten niet aan. Het is dus een technische storing. Dus uh, Pieter Vink, de strijdsrechter, heeft gezegd. We gaan even naar binnen. Terwijl wij nu de eerste lampjes inderdaad zien ontbranden. Dus we gaan zo wel weer verder. Dat er is even op onthoud. Dus dat zal een, een paar minuten duren. En dan gaan we hier weer verder in, uh, in Den Haag. Waar het echt uh, met bakken uit de hemel komt. Hm. Oké, okay, nou. We horen we straks meer van je. Um, Elrie Bakker, u bent de voorzitter he, van het uh, hoofdbedrijfschap Ambachten. Kunt u in drie zinnen uitleggen wat u eigenlijk precies doet? Wat, wat is dat, het hoofdbedrijfschap? Het is een uh, organisatie uh, die wij uh, meerdere hebben in Nederland. Uh, waar werkgevers en werknemers samen allerlei uh, zaken uh, de belangen zeg maar, behartigen van uh, bedrijven in zo'n sector. Want anders, wat moet ik nou, denken aan? Ja, ambachtseconomie dan moet je echt denken van schoonheidsspecialisten tot tandtechnieker, schoenmaker tot bouwvakker. Dat zijn alle mensen die met hun handen werken en die daarmee ook in hun levensonderhoud voorzien. In Nederland werken 1 miljoen mensen in de ambachtseconomie. En een probleem of een zaak waar wij veel mee bezig zijn op dit moment is... ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg vakmensen zijn. Want er gaan heel veel mensen met pensioen de komende jaren. En ja, die plekken moeten wel worden ingevuld. Die mensen ja, en, moeten wel worden opgeleid. En daar houdt u zich mee bezig? Gaat langs uh, bij scholen of zo? Of Hoe werkt dat? Ja, wij zijn veel in contact met het onderwijs. Hè. Zorgen dat de opleidingen uh, blijven in het hele land. Want die verdwijnen nogal wel eens. Uh, in vooral die kleinere opleidingen. We praten veel met de politiek natuurlijk over het uh, belang. Want er wordt vaak over kennis, economie en over topgebieden gesproken. Maar 1 miljoen mensen dat is gewoon de basis zeg maar, van, van onze economie. Er zijn er bedrijven bij je om de hoek. En uh, ja, we praten natuurlijk veel met brancheorganisaties... Ja. Hè, die allemaal weer actief zijn. Dat is een heel divers... vergaderen, Bakker? <laughs> ja, ik vergader natuurlijk heel veel. Dat ja. is een belangrijk onderdeel ook uh, van mijn werk. Ik hou wel van uh, effectief en efficiënt vergaderen. Is dat typisch vrouwelijk? Dat weet ik niet, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, vrij veel uh, met het onderwijs uh, gedaan... en daar viel me altijd op dat ze echt hele dagdelen konden vergaderen. En uh, ik ben er altijd van overtuigd, na anderhalf uur, maximaal twee uur moet je ermee ophouden... want anders val, val je maar in herhaling. U vertelde dat u uit een groot gezin kwam. Uw moeder werkte ook, zat ja. in de horeca. Uh, en u zegt, ja, eigenlijk is het gewoon zo gegaan. Ik ben gaan werken en uiteindelijk ben ik doorgegroeid... en heb ik uiteindelijk deze functie gekregen. Ja. Maar we constateren dat er heel weinig vrouwen zijn... die zo'n topfunctie krijgen. Dus een heleboel jaargenoten van u, generatiegenoten, vriendinnen misschien wel... die hebben die keuzes allemaal niet gemaakt... om zo, boom, achter hun carrière te gaan. Nee, sterker nog, uh, ik, heb, uh, ik, ik zeg wel eens even... als je het over het glazen plafond hebt uh, van mannen houden vrouwen tegen om ja. uh, te werken. Ik heb vaak, uh, vaak gezegd, ik heb meer last gehad van vrouwen in mijn omgeving dan van uh, mannen. Leg eens uit. Uh, nou ja, op het schoolplein, hè, moeders die... Uh, ik werkte altijd fulltime, dus je kreeg nogal eens een keer uh, opmerkingen... Uh, onderhuids of rechtstreeks dat, uh, ja, dat uh, onze kinderen tekort zouden komen... of uh, dat, uh, dat je er niet was als je er moest zijn. Uh, uh, dus je, je, je omgeving, uh, in, zeker in de jaren tachtig... want uh, toen uh, werden bij ons uh, de eerste kinderen geboren... was het natuurlijk nog niet zo gewoon dat je bleef werken... maar helemaal niet dat je fulltime uh, bleef uh, werken. En er niet was dus op momenten dat er misschien wel een moeder nodig was. Ja, je bent er natuurlijk wel, wel eens niet. En uh, wij hebben dat altijd uh, opgevangen door uh, oppas thuis. Uh, we ja. hebben altijd hele goede oppas uh, gehad. Waar we ook echt op konden terugvallen. En wat was dan, want u kreeg dus kritiek. Nou, is niet leuk volgens mij op, nee. om dat soort kritiek uh, te krijgen. Want ik kan me voorstellen dat er toch een soort schuldgevoel dan is. Of niet? Ja, dat is zeker. Ik denk dat ik dat ook in de eerste jaren... dat ik daar het meeste last van uh, heb gehad. Als je, als je het hebt over doorzetten. en Doorgaan uh, met je carrière. Dan heb je dat meer uh, van je omgeving en hoe je omgeving op je reageert. Maar goed, ik vond werken heel erg leuk. En ik bedoel, ik vind mijn gezin ook heel erg leuk. Maar ik wilde dat gewoon altijd allebei doen. En ik heb dat dus ook gewoon volgehouden. Ja, en, en vrienden van uw man zijn er dat waarschijnlijk niet tegen hem. Nou, die vonden hem waarschijnlijk een beetje zielig... met zo'n mevrouw die altijd buiten de deden... dat is maar een grapje. Uh, kijk, dat is een ander aspect. We hebben natuurlijk ook altijd het gewoon met z'n tweeën gedaan. Als jij ja. met z'n nee, tweeën een hebt... maar mijn punt is dat de mannen niet op die manier uh, schuldgevoel krijgen... omdat de omgeving daar totaal anders op reageert. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook dat een klopt. oud verhaal, maar ja. Ja. dat blijft een gegeven. Ja, dat blijft een gegeven. Maar het is, uh, denk ik, als je kijkt naar hoe... Uh, veel vrouwen in Nederland, zeg maar, niet de top halen of niet doorstromen naar functies waar ze eigenlijk wel de capaciteiten voor hebben. Dan heeft dat ook zeker met die vrouwen zelf te maken. Omdat ze. Um ja, kijk, als jij parttime werkt... of als jij uh, er een aantal jaren tussenuit gaat... dat zijn natuurlijk allemaal onderbrekingen... die maken dat je ook niet echt uh, verder komt. En um, ja, het is, ook, het is ook heel erg, vind ik, uh, bepaald door je omgeving. Omdat mensen uh, op die manier uh, tegen je aanpraten, tegen je aankijken. En het in Nederland in ieder geval toch nog wel is van... ja, moeders moeten gewoon thuis zijn. Die moeten met een kopje thee uh, zitten te wachten als kinderen uit school komen. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ik praat met de Elrie Bakker, topvrouw in het bedrijfsleven... en sinds kort ook topvrouw bij de KNVB. Want u bent daar uh, de voorzitter geworden van de amateurs. Afdeling Oost. Um, is het zo dat u dat als vrouw um, anders doet dan uw voorgangers? De mannen? Um, ik... Uh... Ja, uw telefoon gaat zo'n ja. druk bezitten. Vrouw bent u, ja. hè? <laughs> u gaat hem uitzetten. Ja, ga hem even uitzetten. Ja, ja het is goed. Um, uh, of ik het anders doe dan uh, mannen, ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben daar niet. Ik hou me daar gewoon niet zo mee bezig. Ik ben daar niet uh, um, dat is niet iets wat. Uh, mijn drijfveer is of uh, wat ik belangrijk vind. Ik heb gewoon een bepaald idee over uh, hoe dat het moet werken... en hoe je dat met elkaar moet ja. doen. Nou, het is zo dat ik vandaag een stuk las uh, over Christine Lagarde. Weet je wel? Of weet u wel? Die, die nieuwe beoogde voorzitter van het IMF. Ja. En zij zei uh, dat zij die functie met nederigheid en, luister goed... met gebruik van haar vrouwelijke kwaliteiten wil vervullen. Ja. Herkent u zich daarin? Ja, daar herken ik me zeker in. Want ik ben een vrouw en ik gebruik natuurlijk mijn vrouwelijke kanten en mijn vrouwelijke kwaliteiten. Maar uh, die, ja, goed, die gebruik ik wel op de goede manier. Hè. Het gaat erover dat je uh, uiteindelijk bepaalde doelen wil bereiken. Uh, dat je bepaalde zaken wil realiseren. En ja, daar ben je dus mee bezig aan. Ja, weet je, kijk, als je in, met een heleboel mannen aan, aan tafel zit. kan je natuurlijk soms met een kwinkslag of met een, met een opmerking. Uh, kan je gewoon heel. Maar dat doen mannen ook, ja. hè? Dus dat is niet anders. Mm -hmm. Alleen, uh, ja goed, bij een vrouw komt dat wellicht anders over. of gebruik je net even wat andere bewoordingen of een andere manier. Maar um, ik denk dat het er gewoon om gaat. dat je gewoon je kwaliteiten die je hebt en de capaciteiten die je hebt. dat je die inzet uh, in je werk. Ja, maar vindt u het dan eigenlijk.? Uh, want u ziet hier, omdat er dus dus ook een aanleiding is, er is namelijk vandaag een rapport verschenen... Ja. waarin er dus duidelijk wordt dat er nog steeds veel te weinig vrouwen in de top zitten. Um, de politiek wil daar ook wat aan doen. Hè? Die, uh, die zegt, we moeten een kwotum invoeren. De Eerste Kamer gaat daar ook over stemmen volgende week. Of 30 in 2016 vrouw moet zijn in topposities. Uh, is dat de manier? Ja, niet voor mij. Ik, ik zou... Eerlijk gezegd, als ik uh, het gevoel zou hebben dat ik bijvoorbeeld bij uh, het hoofdbedrijfschap Ambachten of bij de KNVB uh, op die plek was gekomen omdat ik een vrouw ben en omdat men nou eenmaal het percentage moet ha uh, halen dan zou ik vandaag nog mijn portefeuille inleveren. Dat is precies wat ik net zei. Ik wil gewoon beoordeeld worden op mijn capaciteit en op mijn kwaliteit. En ik wil gewoon van toegevoegde waarde zijn voor zo'n organisatie. En daarom wil ik daar zitten en ja. niet om een andere reden. Maar goed, dat weet u natuurlijk nooit zeker. He, ik bedoel, zeker als zo'n quotum wordt ingevoerd daadwerkelijk... dan is het misschien zo dat dat de manier is om vrouwen een kans te geven... en om te merken ook hoe goed ze zijn misschien wel. Omdat het voor de hand liggend is dat er mannen eerder worden aangenomen. Ja, maar zo'n uh, uh, zo uitgangspunt, dan ga je er dus echt van uit... dat het dus aan anderen ligt dat vrouwen daar niet zitten... En uh, ik trek dat in twijfel. Ik denk dat het een samenspel is. Het zal best zo zijn dat er natuurlijk bepaalde netwerken zijn... waar vrouwen moeilijk uh, doordringen. Mm -hmm. Aan de andere kant uh, moeten vrouwen ook uh, bij zichzelf kijken. Kijk, als jij ambitie hebt en je vertelt niet dat je hem hebt... Ja, dan kom je ook niet verder. Uh, laat vroeg ook iemand aan mij, hoe, hoe ben jij in die baan gekomen? En dan, Ik heb gewoon gesolliciteerd. Ja, ik bedoel, Je moet natuurlijk wel ook, ja. Ja, je moet wel ook zelf die stappen zetten. En je moet uh, wel ook um, die drive hebben ja. Want anders, ja. dan kom je er sowieso niet. Nou ja, en u zei net ook in een bijzin: we hebben het ook altijd samen gedaan. Ik heb het ja. samen met mijn man gedaan. En dat is natuurlijk een cruciale voorwaarde ook waarschijnlijk. Ja, wij hebben allebei een uh, fulltime baan. En uh, zoals uh, straks uh, aangegeven, uh, vier kinderen. En uh, dat betekent dus ook dat je uh, dingen voor elkaar moet doen. En met elkaar moet doen. Anders kan dat natuurlijk nooit. Ja. En het is altijd geweest. Ik heb weleens periodes gehad dat het uh, op mijn werk uh, heel erg druk was. Of hectisch was. En dat was bij hem ook. En uh, ja, als je daar elkaar ruimte in kan geven en kan ondersteunen. Dat is de enige manier dat je het kan, uh, kan halen. Ja. Er wordt ook gevoetbald. Hè? Ado Den Haag speelt tegen FC Groningen. En net hoorden we um, van Ronald van der Geer... dat er problemen waren met uh, de lampen. Maar ik kan u melden, en alle voetballiefhebbers uh, die luisteren... dat de problemen inmiddels zijn opgelost en dat er weer wordt gevoetbald. Nou, daar. dat is mooi. Dat is mooi. <laughs> um, die KNVB-afdeling uh, Amateurs Oosten. Ja. Um, die sfeer daar bij die KNVB, bij, dat, bij die mannen, toch? Want dat zeiden toch over het algemeen wel? Ja. Wat is dat voor sfeertje? Omschrijf dat dus. Ja, ik vind dat een heerlijke sfeer. Maar ik heb straks al aangegeven... ik ben natuurlijk in het voetballen opgegroeid. Ik ben bijna op een voetbalveld geboren. Dus de sfeer van een voetbalclub... en de sfeer van voetballen... en de sfeer van mensen die van voetbal houden... dat is een sfeer die mij heel erg aanspreekt. En waar Wat is ik gewoon... dat dan voor sfeer? Ja, het mooie vind ik altijd uh, bij uh, voetbal... dat het zo ontzettend veel verschillende mensen bindt. Of je nou... Uh, in een productiebedrijf werkt... of dat je bij het hoofdbedrijfschap Ambachten werkt... of hè, welk werk je ook doet of wat je achtergrond ook is... Uh, die mensen vinden hun uh, verbondenheid bij een bepaalde club. Die, verbinden hun, uh, die, die, die herkennen zich in de sport. Hè? Die vinden uh, die competitie leuk. En uh, ja, daar treffen ze elkaar. En dat is ook iets wat ze echt gewoon samen beleven. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk aan het voetballen. En dat heb je natuurlijk ook bij mensen met hockey of met, met tennis. Maar voetbal heeft daar denk ik zijn eigen sfeer en zijn eigen cultuur bij. Ik bedoel, kijk naar het Nederlands elftal. Daar, daar herkent iedereen zich in. Mm -hmm. Maar zo zie je dat natuurlijk op clubniveau uh, ook. En ja, dat is ook een sfeer die je heel erg bij de KNVB aantreft. Ja. Nou zei u zelf, die vrouwen... Hè? Ik bedoel, of u nou voorzitter bent van het productschap... of van het uh, hoofdbedrijfschap... of van de KNVB of wat dan ook, een topfunctie als vrouw... die vrouwen moeten het zelf willen. We constateerden net dat het handig ja. is als, als de mannen meedoen. Ja. Uh, maar u zegt, ja, dat glazen plafond, dat, het ze, niet, dat ze het niet kunnen... Dat is onzin wat mij betreft. Ja. Maar waar, of vindt u belangrijk eigenlijk? Misschien is dat nog wel een betere vraag, dat er meer vrouwen aan de top komen. Ik vind het absoluut belangrijk. Ik denk ook dat het heel erg goed is voor heel veel organisaties... dat je die diversiteit hebt. Hè. Precies dat je mannen en vrouwen hebt... maar dat je ook mensen van verschillende kwaliteiten bij elkaar zet. Dat weten we inmiddels ook. Hè. Als je allemaal dezelfde types bij elkaar zet... dan wordt een bedrijf of een organisatie ook niet beter van. Dus in die zin is dat ook in het belang van organisaties zelf. En volgens mij zijn ook uh, heel veel organisaties zich daar heel goed... Van bewust. Um, als ik kijk bij de KNVB heb ik geen enkele belemmering uh, aangetroffen in uh, de periode dat ik daar nu ben. Ik ben al twee jaar bij uh, betrokken. En overigens ook uh, door, de, door mijn voorganger uh, uh, eigenlijk gescout, zou je kunnen zeggen. Die was echt op zoek naar een vrouw die en bestuurlijke ervaring had en uh, betrokkenheid had met, uh, met voetbal. Um, maar ik bedoel, ik moet gekozen worden door een districtsvergadering... en door regiovergaderingen. Dat zijn heel veel mannen... En He, dat, dat is allemaal uh, met heel veel enthousiasme ontvangen. Ik zie ook bij de KNVB, er gaan natuurlijk steeds meer meisjes en vrouwen voetballen. Dat is een ontwikkeling die al heel lang loopt. Uh, er wordt van alles opgezet om uh, uh, meisjes te stimuleren om scheidsrechter te worden. Om meisjes te stimuleren en vrouwen te stimuleren. Om kaderfuncties binnen verenigingen op te pakken. En uh, ja, goed, dat traject richting besturen, dat loopt ook. Ik ben daar het voorbeeld van. Maar het is natuurlijk een, een sport die wel vanuit een mannenwereld uh, is uh, ontstaan. Dus dat dat uh, tijd kost en dat dat niet uh, van de een op de andere dag gaat... dat lijkt me ook vrij logisch. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk voorvechters zoals bijvoorbeeld Helene Mees... die ook zegt, ja, ook al heb je kinderen, hup, gewoon aan de slag. Het is zonde van het uh, vrouwenkapitaal. Hè. Um, hoe, als u uh, zich aan haar zijde schaart... wat zou dan voor u een pleidooi zijn om al die vrouwen die dat toch niet doen om die zover te krijgen dat ze wel echt die topfuncties gaan bekleden? Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat uh, vrouwen uh, af moeten van dat beeld... dat je je kinderen tekort doet als je uh, werkt. Uh, ik durf daar toch wel mijn eigen voorbeeld als voorbeeld mee te nemen. We hebben vier kinderen die inmiddels tussen de 20 en de 25 jaar zijn... en die ook allemaal naar school zijn gegaan en gepubert hebben... en uh, nu uh, aan het begin zitten van, een, uh, van ook weer werken en... Uh, ja. Onze kinderen hebben prima gefunctioneerd bij he, die werkende ouders. En um, ik vind dat wij moeten ophouden met elkaar aan te praten... dat het slecht is voor kinderen als je niet altijd thuis bent. Natuurlijk hebben kinderen aandacht nodig he, op zijn tijd. En, um, en, en moet je er ook zijn op momenten he, dat het erom gaat. Ik bedoel, je hebt de ouderavond en er is een activiteit op school. Ja. En dat heb ik ook altijd allemaal gedaan. Maar uh, ja, ik vind wel dat... Uh, voor vrouwen zelf het ook heel belangrijk is dat ze ook werken. Ik, heb, ik zeg overigens tegelijk bij: als iemand het niet wil, moet het vooral niet ja. doen. Of is het ook zo? Is er toch iets groter maatschappelijke benadering mogelijk dat je zegt: uh, die vergaderingen die nu om vijf uur worden gepland, laten we die wat eerder op de dag plannen, zodat we ook gewoon nog een, he, misschien wel ze we nu en dan eens een keer een kind van school kunnen halen. Ik bedoel, is het niet zo dat de maatschappij ook anders ingericht zou moeten worden eigenlijk? Waardoor het ook vrouwvriendelijker wordt uh, natuurlijk Natuurlijk. Ja, vrouwvriendelijker, ik zou zeggen oudersvriendelijker. Ja, want, want dat Het geldt is natuurlijk, natuurlijk eigenlijk vreselijk. Dat we het alsmaar alleen maar over vrouwen ja. hebben. En niet over mannen die natuurlijk idem dito diezelfde verantwoordelijkheid dragen ja. voor die kinderen. Nee, maar juist ook als je zegt van dat je samen gezinnen uh, opvoedt, dan is het ook van belang dat je dat samen doet. En dan zal ook een keer uh, de moeder een vergadering hebben om vijf uur. Maar als vader dan uh, uh, naar huis kan, het gaat er gewoon over dat we denk ik een stuk flexibiliteit erin brengen en daar ook ja, niet zo star mee, uh, mee omgaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet overal mogelijk en niet bij elk werk even gemakkelijk, maar um, ik denk dat als mensen in redelijkheid met elkaar uh, dingen regelen op het werk en, en bespreken en zorgen ook dat het bespreekbaar is, dat er heel veel kan. En ik moet zeggen, dat zie je natuurlijk ook heel veel bij organisaties. Ja, maar dat... ook een heleboel organisaties natuurlijk gewoon echt niet. Dat blijkt ook vandaag weer uit dat onderzoek. Die niet eens zo cijfers naar buiten willen brengen over de hoeveelheid vrouwen. Ja, nee, Grote klopt. bedrijven in Nederland. Ja, dat klopt. En waarom dan je dan de Old Boys Network... die denkt, dat is niet van onze tijd? Ja, ik weet niet of het, of het dat zo is. Kijk, op het moment dat je er... Het is ook maar net waar je het accent op legt. Hè? Als je nou continu zit... Te... Nou, laat ik zo zeggen, als je, je moet het niet negatief benaderen. Als er steeds negatief wordt benaderd dat je geen vrouwen hebt... dan gaan bedrijven zich daar denk ik eerder ook op afzetten. En uh, ik zou veel meer, ik denk dat we veel meer aandacht moeten besteden... aan bedrijven waar ze wel vrouwen hebben. Uh, waar, waar ze ook resultaten halen met die vrouwen. Hè, waar je ook uh, kan zien dat uh, de, de inzet van vrouwen toegevoegde waarde heeft. Volgens mij bereik je daar veel meer mee... als dat je het alsmaar vanuit een negatieve kant benadert. En dat gebeurt nu nog te veel, vindt u? Ja, dat vind ik wel. En uh, de eerstvolgende wedstrijd voor u aan het voetbalveld. Wanneer is dat? Nou, aankomende zaterdag is de finale van uh, de districtsbeker. Dus in het district Oost uh, zijn twee clubs over. En het toeval wil dat dat uh, de clubs zijn uit mijn dorp. Oh, uh, Dat wordt dus een, jeugdsentiment. Een, een derby. Nou, dat is geen jeugdsentiment. Dat is het sentiment van iedere dag. Oh, dat en wordt een, er nu ook nog steeds? Ja, ja okay. dat wordt een derby tussen uh, twee topklassers. Achilles en, uh, en de Treffers. En uh, dat houdt de gemoederen nu alweer uh, goed bezig. Dus dat wordt vast weer een hele mooie wedstrijd. En gaat u dan staan gillen? Bent u het type gillen nee, aan de kant? Nee, nee, nee. Want ik ben daar als voorzitter van de KNVB. Dus uh, ja, ik ga keurig functie. op de tribune zitten. In functie. Precies. Ja. Heel hartelijk dank. Elrie Bakker, carrièrevrouw... en dus sinds uh, vorige week de eerste vrouwelijke voorzitter... bij de KNVB-afdeling Amateurs en dan het oosten van het land. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer. En dan praat ik met Jan Pronk over Soudaan. Wilt u reageren of gesprekken uit dit programma terugluisteren, dan kunt u terecht op onze site. En Die heet, het zou u niet verbazen, 2Dingen.nl. Straks veel meer voetbal bij NOS Langs de Lijn. Maar nu eerst de hoofdputten van het nieuws met Martijn Nijhuis. Radio 1, het nos journaal. De Servische televisie heeft de eerste actuele beelden van Radko Mladic laten zien. De oud-generaal zit nu vast in Belgrado. Op de beelden heeft hij een pet op, een windjack aan en hij loopt dat mank. Over ruim een week wordt hij naar Nederland gebracht. Het Joegoslavië-Tribunaal wil hem berechten voor oorlogsmisdaden, zoals de massamoord op bijna 8000 inwoners van Srebrenica. Het lijkt erop dat Nederland langer meedoet aan de missie in Libië. Eind volgende maand loopt de huidige NAVO-missie officieel af. Minister Hillen schrijft aan de Tweede Kamer dat de politiek-militaire doelstellingen van de NAVO nog niet zijn gehaald. En dat doorgaan noodzakelijk is om grootschalig geweld door Gaddafi te voorkomen. En van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen heeft de helft van de leidinggevenden in de criminaliteit gezeten. Bij koffieshops zijn dat er nog meer. lijkt uit een omvangrijk onderzoek door de gemeente, politie en de Belastingdienst. Ze werkten samen om georganiseerde misdaad op de Wallen aan te pakken. En tot zover de hoofdpunten. Langs de Lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een extra lange uitzending van Langs de Lijn op deze donderdag. Wij danken de collega's van BNN Today. Dat heeft natuurlijk alles te maken met playoff-voetbal. De heenwedstrijden zijn om 8 uur begonnen. Om Europees voetbal: Ado Den Haag tegen Groningen. Roland van der Geer. En toch was 18 minuten gespeeld bij een 0-0 stand, omdat het noodweer is in Den Haag. Het heel vroeg donker werd en men de lichtknop niet helemaal kon vinden hier in het Haagse voorpark. Dus heeft Pieter Vink de ploegen 10 minuten naar de kleedkamer gebracht. En nu komt daar een kans voor FC Groningen met een Voltse. maar de redding is daar van de doelman Coutinho namens ADO Den Haag. 10 minuten heeft het dus stilgelegen, veel kansen gezien voor ADO Den Haag. Recent nog Koepik met een voorzet die door niemand aangetiefd kon worden en Verhoek voor die voorlang schoot. Het was wat eenrichtingsverkeer en daar was ineens een 1 en... ...met een kans voor FC Groningen. Maar het is in een belevingsvolle eerste fase nog 0-0. En wie speelt seizoen in de ere? En wie in de eerste divisie eerst maar eens naar het oost? Het Zwolle tegen VVV en die houdt kamp. Ja, als je kijkt naar het eerste half uur, dan zou je zeggen Zwolle. Het staat overigens 0-0. Eén afgekeurd doelpunt van Zwolle. Randje buitenspel. Wel mooi gemaakt door Denny Scheurs. Kans voor Van der Haar. En wat heeft VVV daar tegenover gezet? Helemaal niets tot nu toe. En als ik zo kijk naar het spelbeeld, dan had Zwolle al met 1, misschien wel 2-0 voor moeten staan. Maar ja, dan krijg je de problemen. Als je niet scoort, dan krijg je gewoon problemen omdat je de eerste keer thuis speelt. En aanstaande zondag uit 0-0 de stand. We hebben 31 minuten gespeeld, maar het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. en Helmans speelt tegen Excelsior. Frank Wilaar. Daar zijn we ook al een half uur ruim onderweg. Excelsior staat met 1-0 voor dankzij een vroege goal van Roland Bergkamp. En eigenlijk vanaf dat moment controleert Excelsior op het gemakje de wedstrijd. Heeft niet echt meer serieuze kansen gehad. Eén nog een aardige van Vinken. En Helmond Sport voetbalt intussen redelijk mee. Maar heeft wat pech in de combinatie. Je bereikt elkaar juist op het allerlaatste moment. Als er een kans dreigt te komen dan ineens niet meer. En dan word je ook niet echt gevaarlijk. Dat is een beetje het beeld van de wedstrijd. Helmond Sport mag wel een beetje voetballen van Excelsior. Maar doet het eigenlijk niet goed genoeg om de Rotterdammers in de, het eerste half uur te bedreigen. 1-0 dus voor de in ja, maar het is natuurlijk vooral de dag voorlopig van de Aranska Rus. Zij zorgde voor een regelrechte sensatie door de nummer 2 van de wereld... Kim Kleisers, uit te schakelen op het centenkoord... Mark Brasser, uh, ik kan mij niet herinneren... dat een Nederlandse tennisser zo'n wereldtopper versloeg. Nee, dat uh, ik ook niet, Jeroen. We zijn uh, even in de, in de boeken gedoken. Ja, we weten natuurlijk nog wel Misha Krajček in, in 2007... dat ze de kwartfinale halen op Wimbledon. Ja. Toen won ze onder meer van de nummer 7, Jacques Vertatsen. We gaan even naar uh, Ronald van der Geer. Na 21 minuten is de band gebroken... en heeft Jens Stormstra aan de op een 1-0-voorsprong gezet. Pas op het middenveld en dan geeft Rados Savaljevic... een paas, een steekpaas, precies achter de laatste linie van FC Groningen... Het Voorlopen is van Jens Stormstraat die dan het strafsoepgebied in komt. Iets vanaf de rechterkant, kijkt waar Luciano staat en met gevoel de bal in de verre hoek deponeert. Adel Den Haag, na 21 minuten op een 1-0 voorsprong. Gaan we het nog een keer proberen, Mark. Jij was de boek ja. ingedoken. kwartfinale. finale uh, uh, Misa Kruijtschek, ja. Natuurlijk. In 2007 inderdaad won ze onder meer van Jacques Vertats, de nummer 7 van de wereld. Ja. Maar de, de, dat een Nederlandse speelster won van de nummer 2 geplaatst in een Grand Slam toernooi. ja Dat, dat was uh, Betty Steuven uh, was de laatste. Moeten we helemaal terug naar 1977, Wimbledon, toen won ze van uh, Martina Navratilova. Dus het is uh, ontzettend zeldzaam. Ja, de tenniswereld, nou ja, een schok is een groot woord, maar wel ja, in opperste verbazing natuurlijk uh, over deze partij. Vooral ook het verloop van de Partij Kleisters die gewoon twee matchpoints heeft laten liggen. Eerste set won, tweede set 5-2 twee voor, stond niks aan de hand. Ja, eh, maar gewoon niet goed speelde eigenlijk op dat moment, zo zei ze later... Ja, ook te, bij die 5-2 niet echt het idee had dat ze goed speelde... dat ze de wedstrijd onder controle had. Ja, de rust profiteren daarvan, eh, knokte zich terug. Eh, speelde geweldig, zeker in de derde set. Ja, hij sleepte over de, de overwinning eruit. En dat is natuurlijk een fantastische prestatie van een jonge meisje. Mooi tennisnieuws van de vrouwen is een keer. Dat was ook wel eens een keertje nodig. Dan de mannen, Robin Hazen... Er werd ook wel wat kansen toegedicht, maar hij kon het niet waarmaken. Ja, nee, hij speelde natuurlijk een, een goede eerste ronde tegen Daniel Jimeno Traver, de Spanjaard. En toen was iedereen eigenlijk toch wel ja, optimistisch. Um, Mardi Fish was een tegenstander in de tweede ronde. Mardy Fish is op dit moment de beste Amerikaan. Staat in de top 10, tiende, maar heeft ja, een beetje een hardcore spel. Uh, er werden hem inderdaad kansen toegedicht. Die had hij ook wel in de eerste set. Het werd 5-5, hij kreeg een breakpoint. Robin Haase benutte dat niet. Het werd een tiebreak. Nou, die verloor hij kansloos. Ja, en toen was het eigenlijk gebeurd met uh, met hij speelde bij vlagen heel onrustig, er stond, er stond heel veel wind. Daar ergerde hij zich aan, maakte veel fouten, forceerde te veel. Ja, en dan ging er eigenlijk in set 2 en 6-3 met 6-2 uh, en 6-1 uh, kansloos af. En, en ja, hij was ook uh, helemaal niet tevreden, uh, ontgoogeld, uh, gewoon met een slecht gevoel uh, verlaat hij uh, Roland Garros. Goed, zometeen uh, praten we daar verder over natuurlijk. Mark, is er nu nog wat bezig? Heb je nog actueel nieuws? Ja, je hoort misschien op de achtergrond het gefluit. Dat is voor uh, Jurgen Meltzer. Dat is uh, de nummer 8 uh, van de wereld uh, bij de mannen. halve finalist. Die uh, smijt net uh, op baan 2 zijn record aan uh, gruzelementen. Hij staat namelijk in de vijfde set. Uh, daarin speelt hij tegen een, tegen een uh, jonge Tsjech, Lucas Rosol... En het is Mardi, of uh, Fisch, uh, wilde ik zeggen. Het is uh, Jurgen Meltzer, die met 4-1 achter staat in die vijfde set. Niet goed in de wedstrijd zit. Het is die Rosol die jongen die uit het kwalificatietoernooi komt, buiten de top 100 staat. En uh, die zomaar voor een uh, verrassing zou kunnen zorgen. Dus er wordt nog, uh, nog tennis op Roland Garros. Oké okay, Mark, uh, zometeen praten we inderdaad verder. Eerst horen we nog even Rus uh, in, uh, in de rust van uh, een van de, voetbal, van de voetbalwedstrijden. We hebben daar natuurlijk horen over haar overwinning. Op King Thijsers en na tien uur dus praten we door met Mark Brasser en dan schrijft ook John van Lottem aan. Rise and shine. Come on, let's roll. Beautiful day. Aro op voorsprong tegen Groningen. Ron van der Geer. En dat na bijna een half uur spelen door de golf van Toornstra. Nu Groningen in het grasoppervlak voor Coutinho, maar uiteindelijk goed ingegrepen van Koem. Maar Groningen is daar weer met Bakuna. Rand iets aan de rechterkant. Er komt hulp van Kieftenbelt. Die wordt wel heel ver naar buiten gedrongen, maar komt wel tot een voorzet die in het grasoppervlak komt. Ja, dan staat de verraadelijke wind. Coutinho krijgt niet helemaal goed de hand erachter en dan kan er van dichtbij geschoten worden door Tadic. maar dan wordt dat schot geblokkeerd in het van Ado Den Haag door Timothy de Rijk. En uiteindelijk weggewerkt. En dan is de Ado Den Haag even uit de zorg. Het is eigenlijk voor het eerst dat Ado echt in de zorg is de laatste minuten. Want Ado dicteert het spel eigenlijk wel in het eerste half uur. We hebben tien minuten daarvan, of we hebben tien minuten ook nog in de kleedkamer gezeten. Vanwege problemen dus met het licht. Maar als er een wordt, dan is Ado de betere ploeg. En kans op kans is er wel gecreëerd door de ploeg van. Uh... John van der Brom waren het niet dat er ook wel uitbraakmogelijkheden zijn geweest voor FC Groningen. Twee keer 1 maar Verhoek met name is er twee keer gevaarlijk geweest. Een keer voorlangs geschoten en een keer over. Koebik heeft een keer in de handen geschoten van Luciano. En zojuist zagen we nog een corner van Verhoek die op de paal belandde. Vervolgens uh, ging het spel verder, maakte Taditje een overtreding op Verhoek. vrije trap die bij de tweede paal vanaf links geschoten kwam. Waar Immers op uh, de paal kopte, buiten bereik van Luciano. Zo zijn er dus meer momenten van Ado geweest dan voor FC Groningen tot nu toe. Toe. Een voorzet vanaf de linkerkant van Verhoek wordt weggekopt door Ivens. En dan kan Groningen via Enevoldsen aan de rechterkant proberen uit te komen. Maar dat wordt in de kiem gesmoord op gevaar door Koen, de centrale verdediger. En via Coutinho wordt nu de Rijk de aanvoerder en de Belg in stelling gebracht. En geeft hij het probleem door aan Rado Savlevic, die op het middenveld dus speelt. En net een uitstekende steekpaas gaf op Jens Toornstra, die al even zo goed de voorzet dus benutte. En Ado op een 1-0 voorsprong zetten in het eigen stadion. Ado heeft weer balbezit heel kort. Wordt even immers. Radu Savjovic. Terug naar Kubik. Die is er even ophoudt aan de rechterkant. Ami dus. Aan de rechterkant ook. Tornstra Ook even aan de rechterkant. Dan maar weer terug naar Ami. En dan zal het verplaatsen worden naar de linkerkant. Daar waar Piqué staat te wachten. Nou, daar komt de bal niet. Want dat gaat terug naar Coutinho. Die dan uit zijn strafgebied moet komen. En een lange bal loslaat. De wind. Ja, het is een verraderlijke wind. Je kunt niet helemaal zeggen waar hij nou uh, uh, precies vandaan komt. Een soort draaikolk in het stadion. Dus het ene moment heeft die ploeg er voordeel van. Het andere moment de andere ploeg. Dit is het uh, moment misschien dat Groningen eens wat kan gaan gaan creëren. Met Tadic en Stenman Tot de sterke linkerkant van FC Groningen. Maar uiteindelijk gaat het wat onbeholpen. Waardoor de bal over de zijlijn gaat en Ado Den Haag meteen mag gaan ingooien. Na een half uur spelen waarin de thuisploeg dus de betere ploeg is. Het spel ook dicteert en terecht met 1-0 staat. door die goal van Jens Zorsta. Bij Zwolle VVV is nog niet gescoord. die Houtkamp. Nee, wel sterker Zwolle gezien in de eerste 40 minuten van deze wedstrijd. De wedstrijd nu 42,5 minuut bezig, dus vlak voor rust. 0-0 de stand. Uh, laatste paar minuten eindelijk een keer VVV Venlo, dat een klein beetje in de buurt van Diederik Boer komt. Onder andere via Robert Cullen, een uh, Ierse Japanner of een Japans Ier. Uh, het is mooi bekijkt. Hij uh, kreeg de schoen niet goed tegen de bal en dus kan Zwolle weer in de aanval gaan. Op, uh, gezet door een uitstekende voetballer, Erik Botteguin. zien we volgend jaar sowieso in de eredivisie, want gaat. Nou... Nak Breda, de Braziliaan, goede centrale verdediger... was dicht bij het doelpunt voor FC Zwolle toen hij de bal uit de corner naast kopte. En nu mag Zwolle, denken ze, gaan gooien. Dat mogen ze ook. Nee, mogen ze toch niet. De bal moet worden ingeleverd en dus mag VVV gaan gooien. Een meter of, nou, ik schat een meter of tien voor de middellijn. VVV, dat echt heel anders moet gaan voetballen, willen ze dit overleven. Deze twee wedstrijden tegen Zwolle, dat veel feller erop zit. Veel beter voetbal, veel georganiseerder voetbal. En eigenlijk een beetje pech heeft dat het nog niet gescoord heeft. Heeft, want dat uh, verdienen de Zwollenaren wel. Nu is het bal bezit voor Yoshida, de centrale verdediger. Speelt er wel even naar de linkerkant. En dan zit meteen weer iemand van Zwolle er bovenop. Maar kan uh, Timmy Sela er uh, toch uh, vandoor met de bal. En die uh, blijft lopen. Het is uh, overigens uh, Vojicevic die zich vastloopt op de Zwolle verdediging. Dat nog geen problemen heeft gekend met mannen als Boymans, die toch een heel jaar. Uh, eredivisie ervaring heeft, maar Boymans, nu eindelijk weer is in de basis, kan <coughs> sorry, nog niet veel uh, waarmaken en uh, potten breken. Balbezit voor Moussa aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal door, doet het goed naar Oyo. De Japanner krijgt hem terug, Moussa. Maar de Nigeriaan kan de bal niet onder controle houden. Bal gaat over de zijlijn. We hebben nog een minuutje te gaan in de eerste helft bij FC Zwolle tegen VVV uit Venlo, 0-0. Eredivisieclub, nog wel in ieder geval Excelsior tegen eerste divisieclub, nog wel Helmand Sport, Frank Wilaar. Eén minuut nog voor de pauze, 1-0 voor Excelsior al sinds heel vroeg in de wedstrijd dankzij die goal van Bergkamp. En vanaf dat moment Excelsior dat de wedstrijd controleert en dat in een steeds lager tempo doet en dus Helmond Sport steeds meer de gelegenheid geeft om zich in de wedstrijd te voetballen. Zou je wel eens in de problemen kunnen komen. Over de linkerkant nu Husser die zijn tegenstander uitkapt, nog een keer uitkapt, puntje 16 in de bal neerlegt en dan inschieten. Moet die bal binnen van veldmaten? Oh! Hoe is het mogelijk? Een meter voor de goal valt die om, ligt die bal ineens voor zijn voeten en krijgt hij zich grote tenen net niet tegenaan. Dat is echt het enige dat die bal nodig had om binnen te vallen. Om 1-1 te maken. Dat moment daar uh, dat volgens mij uh, uh, Haamhouts degene is die de bal in de draai aanneemt. Dat uitstekend doet. En dan uit de draai vervolgens in één beweging doorschiet. Zo valt die bal plomp verloren voor de voet van Veldmaten. maar die valt om en krijgt net zijn grote tenen niet tegenaan zeg. anders was het hier 1-1 geweest. De eerste 100% kans voor Helmond Sport in de blessuretijd van deze eerste helft, want we hebben zojuist gezien dat er twee minuten bij gaat komen. Zo komt Excelsior dus inderdaad in de problemen op het moment dat ze het een beetje rustig aan gaan doen. Krijgt Excelsior ook al doen ze het rustig aan nog wel wat aardige kansen. Bergkamp heeft nog een keer voorlangs gekopt, maar moeten ze nu toch even zijn ze in ieder geval gewaarschuwd om te gaan uh, opletten. Nederland doet dat voor uh, Excelsior Ramstein op het middenveld spelend vandaag. Achter hem van Steensel, die niet begon aan deze wedstrijd. Maar Gudde is geblesseerd. uitgevallen al inmiddels. En dan zien we Excelsior heel slordig combineren. Met name ook omdat Fernandes slecht aanneemt uh, aan de linkerkant nu. Gio Velasco voor Helmond Sport, die overneemt. En dan weer achteruit. Dat is een beetje wat Jurgen Streppel, volgend jaar trainer van Willem II. Maar nu nog uh, Helmond Sport, niet wil zien. Al die tikjes de breedte in. En weer terug. Hup, daar komt hij weer zo'n duck out. Jongens, we moeten naar voren toe. Maar Joppe kan even geen kant op. Moet dan die bal zomaar inleveren bij Zegelaar. Op de eigen helft nota bene kan Excelsior weer komen. Maar ook Zegelaar kiest voor de weg achteruit. Koolwijk dan tussen drie tegenstanders in. Komt daar uitstekend uit. We legt dan de bal neer bij de tweede paalrandjes. Maar daar is Kio Fernandes al lang niet meer te vinden. Is het Van Westerop die de bal opraapt en uitrapt. Doet hij niet zo heel geweldig. Kolwijk pikt op. Maar de, de tweede bal is dan vervolgens, als dat dan zo mooi heet, de tweede bal is voor Helmansport via Veldmaten. En dan kan Helmansport. Sport er weer uitkomen. Andrade gezocht in de punt van de aanval. Ira van Leerdam nog een keer Andrade zoeken. Nu aannemen op de borst. Dat ziet er allemaal heel aardig uit. Maar de bal achter Hamouts gelegd. De Belgen moet dan naar achteren toe voetballen richting Joppen. En dan maar weer de bal naar voren gegooid. Maar Andrade lijkt me nou niet het type aanspeelpunt. Die wil lekker zijn acties maken. En verliest dan ook het duel met Nelom vervolgens. Maar Nelom schiet de bal. Plom verloren. Ook weer naar voren toe. En dan Excelsior dat de bal weer inlevert via Haastroep. De Duitse centrale verdediger bij Helmond Sport. Andrade nog een keer in lucht duel met Nelom en weer. Nelom mag doorgaan, ondanks dat het publiek uh... Vindt dat er een overtreding gemaakt is. Gaat Excelsior gewoon door. En dan is Van Boekel die vervolgens zegt. Nou jongens het is geen vrije trap. Het is rust. En zo haalt Excelsior in ieder geval met 1-0 e de rust. Met 1-0 e voor de rust. Maar dat had dus heel goed heel anders kunnen zijn. De Rotterdammers moeten het niet al te gemakkelijk gaan opnemen hier in Helmond. Want dan zouden ze nog wel eens het deksel op de neus kunnen krijgen. Eerste helft zit erop. Helmond Sport Excelsior 0-1. Het is ook rust bij Zwolle tegen VVV. Daar is de ruststand 0-0. Er wordt nog een voetbal. In Den Haag, Ado Groningen, Aro op voorsprong. Ronald vanwege die, uh, ja, die, die, die schorsing en die staking. Hoe, zou je, hoe, hoe moet je het noemen? Onderbreking. Ja, daarom wordt er nog een voetbal bij jou. Daarom wordt er nog een voetbal. Ja, daarom staat er eigenlijk niet op voorsprong hoor. Maar <laughs> nee, eh, nee, nog een midden of tien tot aan de rust, ah, daarom staat de voorsprong door. Prachtige goal van Jens Toornstra. We hebben inderdaad 10 minuten op onthoud gehad. Omdat het donker was en het licht niet aankomt. En Pieter Vink helemaal terecht besloot om maar eventjes een einde te maken aan de wedstrijd. Ado voor de hervatting de betere. En ook na de hervatting eigenlijk de betere ploeg. Net een fantastische combinatie weer gezien tussen immers Kubik en Toornstra. Uiteindelijk het schot van Toornstra dat over de goal ging van Luciano. Die even daarvoor al kartachtig moest reageren op een kopbal van zijn eigen verdediger Ivens Op een voorzet van Piqué vanaf de linkerkant. Nu weer Ado over de linkerkant met Kubik die een verhaal radelijke voorzet geeft. Ja, die niet uh, richting de goal draait wat je zou verwachten als je hem neemt met binnenkant schoen links, maar naar de goal draait en dan bijna in de verre hoek gaat, maar net langs de paal gaat bij uh, Luciano da Silva, die dus uh, een stuk drukker heeft uh, dan zijn uh, collega Coutinho aan de andere kant. Hoewel dat moet gezegd, uh, Groningen wordt gedwongen om de counter te spelen, maar hij heeft twee keer met Ene Voltse daar toch best een aardige mogelijkheid in uh, gecreëerd. Maar Ado heeft de bal weer te pakken uit een doeltrap van Luciano met nu voor Hoek, halverwege de helft van Ado aan de rechterkant, geeft de bal achter de laag laatste linie richting Kubik. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar A zit Kieftembel ertussen en B is de vlag omhoog gegaan voor buitenspel. En dus is even rust voor FC Groningen in die wedstrijd. Ja, waar de wind dus ook een rol speelt. Drie partijen die van invloed kunnen zijn op deze wedstrijd. En Luciano gaat het maar eens door de lucht proberen met een vrije trap na dat buitenspelgeval van Kubik richting de rechterkant. Maar dan zeilt die bal over het hoofd van Enevolts heen en heeft Adom gewoon weer te pakken. Met Piqué de linksachter die zijn eerste doelpunt maakte in deze na-competitie afgelopen of in deze playoffs. Zoals u wilt, afgelopen zondag tegen Rode JC. Zo'n voorzet vanaf de linkerkant die door niemand werd aangeraakt en binnenviel. Net had hij dus weer zo'n voorzet. Immers ging er wel naartoe en Evans was uiteindelijk de man die de bal raakte. Maar wel richting zijn eigen goal. Met dank aan Luciano is het dus nog 1-0. Overtreding gemaakt op Lex Immers die dus diepe spits speelt. Omdat Boelekin nog altijd niet kan spelen bij ADO Den Haag. Schorsing opgelopen in de eerste wedstrijd tegen Rode JC. Rode kaart, eventueel voor de return is de Russische topscorer van ADO Den Haag wel weer beschikbaar. Tot nu toe neemt immers dus de honneurs waar en kan nu ook een plekje voorin gaan vinden, omdat Verhoek een vrij trap gaat nemen. Die bal ligt aan de linkerkant. Een meter of drie, vier over de middenlijn. Maar ja, Verhoek heeft die perfecte trap. Verraderlijke wind. Daar gaan alle koppers mee naar voren. Eens kijken of Ado hier iets uit kan creëren na 38 minuten. Die bal van Verhoek komt richting de penaltystip, Wordt dan gekopt door Kieftenbelt, maar achterwaarts over zijn eigen achterlijn heen. Applausje voor hem wel van Luciano, die toch niet al te blij zal zijn met die corners van Ado Den Haag. Want met name in de eerste wedstrijden van Groningen tegen Herakles is wel gebleken dat de keeper van FC Groningen klein van stuk niet al te sterk is bij hoge ballen. Hij mag het nu weer gaan proberen bij die corner van Westlieverhoek. vanaf de linkerkant. Bal komt weer bij de tweede paal waar Luciano hopeloos mis zit waar Lewin de bal terugkomt. en dan is er geen Adobeen om uiteindelijk een voet tegen de bal te zetten en hem over de doellijn te krijgen. Maar je zag die kleine Braziliaan weer zweven door zijn strafschopgebied, zonder dat hij eigenlijk enig grip kon krijgen op die bal. Ado heeft de bal weer te pakken. Het is toch de ploeg met het meeste balbezit in dit eerste bedrijf van deze wedstrijd. Na 39 minuten Leidt het thuisploeg ook met 1-0 door de goal van Jens Thorst. Ja, ja, ja. Bent Wonders. Dry your eyes. De slotfase van Ado Groningen. Ron van der Geer. Drie minuten nog. Zolfazen van de eerste helft met een voorsprong voor ADO Den Haag. Door het van Jens Tornstra. en balbezit voor Coutinho, de keeper van ADO Den Haag. Omdat Bakuna, met wel een aardige beweging, maar uiteindelijk weinig efficiëntie, de bal over de achterlijn heeft gelopen bij ADO. Groningen dat zich wat lijkt te herpakken, wat meer tot voetballen komt. Maar nu moet oppassen, omdat die bal, die uiteindelijk begint bij Coutinho, wat doorschiet. En op, het, op de rand van het schatstofgebied van FC Groningen terecht komt. Daar waar Kubik zich ophoudt. Maar uiteindelijk kan krankwist dat klusje klaren. En via Agilore kan Groningen aan voetbal gaan denken. Tenminste, dat is de bedoeling maar. Die bal wordt verspild aan Lex Immers door Agilore. En dan staat Immers drie meter over de middenlijn. Te kijken naar Luciano. En probeert het dan maar in één keer. En die inzet van ver gaat uiteindelijk naast de goal van Luciano. Ja, hij zag het gaatje Immers. Op het moment dat Agilore in de middencirkel die bal verliest. In één keer schakelen van Immers. En in één keer dus dat schot op goal. Maar gaat twee meter naast de goal van FC Groningen. Nu weer balverlies van Als Die de bal krijgt uit de doeltrap van Luciano. Inleveren bij Lewin. En Ado heeft het leer dan weer te pakken. Daar waar immers dus de diepe spits is. Al eerder gezegd vanwege de afwezigheid van Boulikin. Maar ook vanwege de afwezigheid. Blessure namelijk van Vicento. Die daar afgelopen week nog stond. En het naar behoren deed. Maar nu dus niet kan spelen. Overigens ook een blessure geval bij FC Groningen. Daar waar Danny Holla als controleur op het middenveld ontbreekt. Voor hem speelt dus Adi Lorde En doet dat niet bepaald gelukkig in deze fase. Heeft ook al een gele kaart te pakken. Dat geldt overigens ook voor Koem van Ado Den Haag. Groningen mag ingooien. Kieft hem belt. Hij is dus net terug van een schorsing. Geeft de bal naar voren. Maar zomaar weer in de voeten van Lewin. Het gebeurt rond de middenlijn. En dan snel schakelen. Toornstra stuurt dan Lewin weg. Aan de linkerkant komt uit de hoogte van het grasomgebied. Lewin geeft de bal richting het grasomgebied. Daar waar immers is. En maar schiet dan, maar schiet te hoog. Maar schiet de bal wel over de goal van Groningen met hulp van Jonas Evans, de Belgische verdediger. En dus krijgen we vak voor het sluiten van de markt. Het einde dus van het eerste bedrijf. Nog een corner van ADO Den Haag. Dat is de zesde of zevende al die de ploeg uit de Hofstad mag nemen. En natuurlijk is dat een klusje voor Wesley Verhoek... die de bal nog eens goed legt en is kijkt. Tornsra biedt zich dichtbij aan. Maar ik denk dat Verhoek kiest voor een bal ergens in het Schafsopgebied. In dat ja, daar zijn de nodige gevechten. Kubik bijvoorbeeld met Hiarie. Daar komt die bal. penalty stip, Nee, dat niet. Hij komt in de doelmond waar Krankwist hem wegkopt. Weer terug naar de linkerkant. Verhoek kan dan aannemen. Dan loopt een van de spelers van Groningen, dat is Tadic. De bal weer over de achterlijn en krijgen we dus nog... ...een corner te nemen, terwijl de rust nog 18 seconden weg is. Hoop ik dat we deze corner van Verhoek nog net even kunnen meenemen. Verhoek kijkt, Verhoek mikt, maar dan is er weer wat oponthoud. Omdat Fink heeft gezien dat er wat geduwd en getrokken is in het strafschopgebied... ...komt nu die corner van Verhoek er dan wel aan. Terwijl we richting het nieuws gaan van 9 uur. Daar komt die corner, maar de wind heeft vat op de bal gekregen. Bal over de achterlijn. Gaat u er maar vanuit dat het rust is in ADO... ...bij ADO en dat het 1-0 staat voor de thuisploeg. No rest langs de land. op één. Het laatste nieuws. On behalf of the Republic of Serbia I announce that today we arrested Radko Madic. The United States is uh, delighted to hear. Belangrijk nieuws, goed nieuws. Dit is een uh, belangrijk moment. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Deze inwoner vindt de arrestatie landverraad. Weer paard en als en Feiten en emoties...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 Dit is Radio 1.